Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn vier mensen omgekomen na een schietpartij op een familiefeest. Tien anderen raakten gewond en het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. De lokale burgemeester stelt dat de schietpartij plaatsvond op een kinderfeestje. De politie doet onderzoek en zegt dat erop het lijkt dat het een gerichte aanval was. Over de dader is nog niets bekend en er is nog niemand aangehouden. Het geld voor onderzoek naar long-covid raakt op. Het potje van ruim 40 miljoen euro is bijna leeg... en nieuwe financiering lijkt vooralsnog uit te blijven. Onderzoekers waarschuwen dat opgedane kennis daardoor verloren dreigt te gaan... terwijl genezing van long-covid nog niet in zicht is. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Bijna een half miljoen mensen zegt klachten te hebben door long-covid, meldt het RIVM. Zo'n 100.000 mensen hebben ernstige klachten. Een casino in Australië heeft een stel betrapt dat omgerekend ruim 700.000 euro won met valspelen. Het stel uit Kazachstan gebruikte daarvoor verborgen camera's waarmee de kaarttafels werden gefilmd... en oordopjes om instructies door te geven hoe op de kaarten te wedden. Hoe het stel precies te werk ging zegt de politie niet om anderen niet op ideeën te brengen. Het casino in Sydney kreeg argwaan toen het stel opvallend vaak succesvol was. In Udenhout, vlakbij Tilburg, is een trein gisteravond in volle vaart op een auto gebotst. Op dat moment zaten daar een vrouw en een baby in. Zij raakte ondanks de enorme klap slechts licht gewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. De trein botste met ongeveer 130 km per uur tegen de voorkant van de auto. Het is niet duidelijk waarom de auto op het spoor stond. Het weer, vandaag vaak droog met af en toe zon. Alleen aan de kust kan soms nog een bui vallen en het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden.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 Zandvoort, uit Zandvoort, out hollands op z'n best, golden oldies uit Zandvoort, aan zee. Op de radio bij Zethevan, Zandvoort, Zandvoort, uit Zandvoort, out hollands op z'n best, golden oldies uit Zand.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 Toen het in slaap was gezakt en hebben dat voel in het album geplakt, weet je nog wel, al Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel?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 Daar bedanken ik hem hartelijk voor. En als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met weet je nog wel oudje Een opname 1928. Het komen u weer een hoop gezellige, vrolijke, oud-Hollandstalige muziek. En ook de volgende dame, Ria Valk, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Is een Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En we draaien er tegenwoordig elke week, hè? Het is, uh, ja. Ze hebben ooit in Zandvoort gewoond. En ooit heeft uh, hier een programma gepresenteerd. Toen we nog heel lang geleden in de lokaal. Met de lokale omroep bij de Watertoren zaten. Onder in de kelder. wordt er nu Ria volk met Als de Spotvogel fluit. Tralala, la ri ri geluid. morgens mee ontwaken Als de spotvogel fluit. Of in de redsmoden, dan helpt deze veel ik en de ander. Zo zijn de Jordanezen.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 voor de orde stimulie. isjeblieft. Kert het eraf, middelbare dame? Of kom u in moeilijkheid thuis? Een voor hoe bestaat het? Waterverf bijt u dat? Bento.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 Dit was een nummer van Wim Sonneveld onder pseudoniem Willem Parel... met Daar is de Orgelman. En daarvoor hoorde je Johnny Jordaan met Bij ons in de Jordaan. En de volgende formatie zijn een paar dames. Ria Roda en Rosie Beelen... Beter bekend als de Limburgse zusjes, was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert, dat smartlappen en levensliederen maakte. En ze waren actief tussen 1957 en 1968. En hun grootste hit was de Boerinnekendans. En die hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. De Limburgse zusjes. We zien de We Eric was Eddie Christiani met de appeltjes van oranje. En daarvoor hoorde u Black and White met daar bij de waterkant. En daarvoor een nummer uit 1957, de grootste hit van de Silvera's. Het was de Boerinnenkendans. En de volgende dames, alweer dames, ja, we zijn goed voorzien vandaag. Het zijn de Silvera's, ze vormden een Nederlands vlagerduo uit Weert... dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalde. En uh, meer platen verkochten dan veel rock -and roll artiesten. En de Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Jansen. En u hoort ze nu, de Silvera's met De Postkoets. eens geschiet Hij zag een bende smokkelaars Hij riep Halt op ik schiet Een smokkelaar Sloeg op de vlucht Hij schoot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 Koffie, Nostalgie en Melancholie, u luistert naar Zandvoerder uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wie ik nog de jongske waas, zo van die jaar op zes, Doe voem ik geel van alles aan en leid ik niks met rust. Zou die gaan het rummelken, en pak de miche kuikske. Dat zachte man hoe de geneed, die zet ik in het kuikske. Tra la la Ik hou het grote woord, ik hou dit was, wie? Nu hou ik heel wie iedereen, een beetje aan mijn zie. Ik knap wie zich aardig verhaar met om de kop en deuk Ik hou dan met dat beetje af, op een of van een heuk Tra-la-la-la-la-la, tra, -la, -la, -la, -la, -la, tra -la, -la, -la, la Wie ik praten vliegen kon, ik, ik was vol hoermood. Je oma afscheid in de gang, ik weet het nog zo goud. Hoe ben zo schim, de schoonpapa? zag toen met een glênsje, wat moet dat met dochter nu? Daar do in dat duistere huisje. Tralalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalala. Wanneer ik in Pietrus kom, maar klopt aan de deur. Daar zette de jong, kom doe maar in. De steegste heel groot vuur. Hoe hebst toch nemen sport gedaan? Er steekt niks in die beukske. Daar kocht ik Pietrus, zet mij maar met een engelke in een heupske. Trollala, trollala, trollala.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoorde u Frits Rademager met Wie is nog een jongskewa? En daarvoor hoorde u Johnny Hoes met De Smokkelaar. En de volgende artiest is Theo Diepenbrok. Echt de naam Theo Piepenbrok, maar dat klonk niet zo mooi. Geboren in Mook op 22 december 1932 en overleden in Graven op 25 mei 2018... was een zanger van het Nederlandse lied. Hij was zanger, accordeonist en bandleider van Theo Diepenbrok en de Pipo's. Daarna van Theo en zijn troubadours. En ook heeft hij nog samen gezongen met, uh, met Marjan. Als het duo Theo en Marjan met het lied van de IJssel. Dat hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zand voor Theo en Marjan. Aan de van de staat Daar woont een e hoor hey u op de radio met Papi, loop toch niet zo snel? En daarvoor hoor u Corrie met hoe heten. hoe je heet, dat ben ik vergeten. CFM Zandvoort, lokale omroeperij, de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is geboren als Heijman Scholten. En wij kennen hem beter, of u hem, kent hem beter dan Bob Scholten. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983... Hij was een Joods-Nederlandse zanger. En hij heeft een heleboel vrolijke, leuke liedjes gemaakt. Hij begon zijn loopbaan in 1916 bij de, de, de Nap de Lamar. En dan had hij een kinderrolletje in de operette De Marskramer. En als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in het Tip Top Theater in de Jodenbreestraat. En u hoort hem nu Popkijk eens in de poppetjes van mijn ogen.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 zijn toch Mond. Kersenmond, kersenmond. Ze had een wipneus en een kersenmond. En wangen als twee appeltjes rond. <middels> Nooit vergeet ik deze dag. als stem was als een lente. Van alle meisjes die ik zag. Was geen zo lief als zij. Met haar wipnus en een kersenmond. Kerssenloopt, kersenlopt. Met haar wipneus en een keksi mond. En wangen als twee appeltjes rond.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 zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan op ons bankje in de laan. Kijk ik nog even graag naar haar wipnus en een kerse mond. Naar haar wipnus en een kerse mond en wangen als twee appeltjes rond, wangen als twee appeltjes rond, wangen als twee appeltjes rond. Vrolijke plaat van het orkest zonder naam, met Wipneus en Kersenmond. En de volgende artiest, een van de twee, is afgelopen week op 59-jarige leeftijd overleden. Bijzondere dood. Mooie dood moet ik eigenlijk zeggen. Niet voor de familie, maar voor hemzelf wel. Want hij werd ochtends niet meer wakker. Is in zijn slaap overleden. 59, het is jong, maar ja, beter is dat je nog op een lang ziektebed zit. We hebben het over René Karst. En vroeger is hij begonnen in de jaren 70. Met zijn moeder op de camping. En toen zijn ze doorgebroken als duo Karst. En die plaat gaan we nu voor u draaien. Of een plaatje. Ze hebben een heleboel plaatjes gemaakt. De Regenboog en tot zover ook het einde van dit programma. Voor deze zondag zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En als u het programma gemist heeft. Volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Duo Karst nu met de Regenboog. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot ziens. Een regenboog.